Uh, weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja, dat ik vind u, u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert. Dit wat u doet met dit Exploiteert heb... om, om, u, om u die boekjes, die overigens voor nog voor geen gulden informatie bev bevatten, om, om dat te verkopen. Ja, wat onderschuldiging. is onbeschuldiging? U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Je wordt wakker en je ziet Le Pen. Je wordt wakker en je ziet Fortuin. Stop dus de Berlusconi van de lage landen. Fortunelijk Nederland is geen leefbaar Nederland. Dames en heren, goedenavond. Pim Fortuyn is vanavond rond zes uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Volgens ooggetuigen is hij geraakt door zes kogels. Dat meldt radio 1. Volgens ooggetuigen is Pim Fortuyn aan zijn verwondingen overleden, maar dat is nog niet bevestigd. Hij zou geraakt zijn in hals, borst en hoofd. Onze verslaggever te plaatsen, Dave Abspoel. Ja, Armin, ik, uh, ik sta bij de hoofdingang van 3FM, op een metertje of 30 afstand, daar ligt Pim Fortuyn voor de deur. Uh, met in ieder geval een schotwond aan zijn hoofd, zijn hals en in de borststreek. ...zou duidelijk zijn dat hij in ieder geval niet bij bewustzijn is... ...en het, ja, het lijkt er toch sterk op dat hij is overleden. Volgens ooggetuigen zijn er meerdere schoten afgevuurd... ...leek het wel op vuurwerk. En uh, op dit moment zijn de ambulanceboerders bezig... Uh, ...ja...